Drie uur onderduif wit met het NOS-journaal. In Amsterdam is de staking van het openbaar vervoer begonnen. De nachtbussen zijn allemaal naar de remise... en de hele dag zullen er geen trams, bussen en metro's rijden. De actie is gericht tegen de voorgenomen aanbesteding van het stadsvervoer... en de geplande bezuinigingen. VVD-minister Schultz van Hagen verlaagde de gisteren nog wel van 165 naar 142 miljoen euro... maar de bonden vinden dat nog steeds buiten proportie.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 Die zochten hem vanwege een grote juwedenroof in dat land. De Pink Panthers worden verantwoordelijk gehouden voor meer dan 120 juwedenroven over de hele wereld. En staan bekend om hun vaak spectaculaire werkwijze. Ze worden de Pink Panthers genoemd omdat ze, net als in de gelijknamige film, ooit een gestolen diamant in een potje gezichtscreme verstopten. Interpol vermoedt dat de bende zo'n 200 leden heeft, allemaal uit de Balkan. Dan het weer droog en minimaal rond 11 graden. Overdag bewolkt, met in de middag in het zuiden enkele buien, soms met onweer. Het wordt dan 18 graden op de Wadden en 23 in Limburg. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Eén melding, de N297 tussen Born en Grevenbicht... is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A2 en Papenhoven. Vanwege de overvloedige regenval van gisteren... ligt er een grote hoeveelheid modder op het wegdek en dat moet worden opgeruimd. En dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. EO. De Nacht op 1. Met Herbert Codé. Goedenacht, welkom in het tweede uur van de Nacht op 1... waar we praten over het, het vaderschap. Dit naar aanleiding van een boek wat geschreven is door Bastian de Ragas. Maar je krijgt er ook heel veel voor terug, dat is de titel van het boek. En na nou, vorig uur hebben we al een aantal leuke anekdotes gehoord van, van oma's... maar ook ja, verschillende vragen die, die voorbij kwamen. En dit uur gaan we er ook over, over doorpraten... over mooie herinneringen van vroeger, maar ook van nu. En ik heb aan de telefoon Gerard, goedenacht. Goedenacht. Gerard, je bent vader en opa. Ja, ja, ik ben sinds uh, drie maanden opa. En ik ben uh, vader van uh, twee zonen en een dochter. En 30 uh, jaar geleden, toen uh, had ik en mijn vrouw een afspraak dat uh, we allebei konden blijven werken. En dat ik kon mijn, mijn werktijd kon ik indelen. Omdat ik uh, ook veel s'avonds moest werken. En s'avonds had ik met vrouw thuis. En waar we het niet uitkwamen hadden we een hele lieve buurvrouw die ons uh, uithield. En uh, dat ging uh, fantastisch. Dus het was wel een soort luxe, luxe positie ook. Dat je ook een goede buur had waar je ook het uh, kind kon brengen. Ja, ja, ik weet niet of het luxe was. Maar het was in ieder geval heel prettig uh, dat ze dat voor ons uh, wilden doen. En zo hebben we het mooi opgelost. Dus overdag uh, waren we ter reëlders zat ik gewoon uh, met, uh, met toen onze, onze zoon uh, op het plein die stond Met de moeders die met kinderen waren. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een, een opvallende gebeurtenis. Ja, ja zeker. En ook als we er. naar het uh, consultatiebureau gingen, dan uh, was ik de enige waarde die een slag opviel. En als ik binnenkwam, dan kwam de verpleegkundige gelijk naar me toe om uh, Sebastian uit mijn handen te nemen en uh, uit te kleden, et cetera. Want dat uh, was toch een taak voor, uh, voor een vrouw. <lacht> ja, dat, dat hoefde jij dan toch niet te doen, want normaal <lacht> zou een vrouw dat gewoon doen. Ja ja, ja, ja, ja. Heb je het gevoel dat je dan ook soort een beetje. Ja, dat, dat, je, dat, je voor je, ja, dat je een soort vreemde eend in de bijt was op dat moment, in die tijd? ja, ja bij ons is het gewoon heel normaal dat we samen de opvoeding deden. Dus, uh, en, en we samen ook gewoon onze rol van wilden. Ja, nee, en, ik, uh, vind, ik vind het heel mooi dat je dat, zo, dat, je dat zo, a, zo aangepakt hebt. maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld vrienden. Uh, misschien van jou in je omgeving, dat die dat heel anders deden die tijd. Ja, nee, dat. dat die, het werd ook wel vreemd gevonden. Ja, maar wat, wat zeiden ze dan dat bijvoorbeeld ik, ervan? Ja. Werd uh... er over gepraat? Ja, eigenlijk ja, niet, niet veel. Ik denk, wat ik me kan herinneren erover. is dat ze het uh, misschien mijn vrouw wat kwalijk namen. Dat, dat, dat, dat, dat zij mij uh, uh, die rol toebedacht dat ik ook de baby moest verschonen, et cetera, et cetera. En dat het gewoon, ja, wat net die, die, die ene mevrouw zei, dat was een taak voor de moeder en niet voor de vader Ja. Wel, ja, dat natuurlijk eigenlijk flauwekul is. Ja. Dus, dus jij, jij, jij stond eigenlijk een beetje dan, als ik het ook zo hoor, aan, aan het begin van, van, van de tijd die eigenlijk uh, al jaren gaan is, dat, dat de vader ook gewoon, uh, gewoon meederijdt in het gezin en ook uh, de kinderen ja, verzorgt. Ja, alleen dus moet wel eens lach op natuurlijk, dat, ja. dat is wel waar. Ja. Mo mooie periode, mooie herinneringen ook aan. Ja, grandioos, ja, ja heel mooi. Om, omdat je ook, uh, ja, je bent, je, hebt, je bent zo betrokken bij, bij het opgroeien van het kind dat, eh, uh, ja, goed, dat dat is. Ik bedoel, bedoel, je. Uh, de kinderliedjes die je dan aan het zingen bent. Uh, omdat je met hem, met hem alleen thuis bent. Dat, ja, dat geeft toch een, een hele, speciale, hele speciale band. Ja. Is de relatie dan ook zo anders? Kijk, normaal als dan de moeder de, echt de grote zorgen op zich neemt. Uh, de, de, de vader komt thuis uit het werk. Die, die speelt met de kinderen en brengt ze naar bed. Denk je dat dan de, de, ja, de, de verhouding anders is naar het kind toe? Omdat je zelf ook echt daarin uh, meedraaide mee toen de tijd? Ik... Ja, ik geloof wel dat, dat, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat mijn relatie met, met, met mijn kinderen, dat die ja, wel een, een hele, hele uh, intense relatie is. Uh, ook omdat om, uh, je zo betrokken erbij was. Dat ze ook nu nog gewoon uh, dingen met je delen en, uh, en je in vertrouwen nemen. Of, uh, of vragen, hoe, hoe deed jij dat toen? Zeker nu mijn zoon, mijn oudste zoon is nu ook net dan, uh, papa geworden. En dat ik zie hoe zij, hoe zij vrouwen en, en hij uh, onze kleindochter uh, opvoeden, dat is een magnifiek gezicht. Ja. Eh, eh, en ook dat ze dan inderdaad uh, niet te beroerd zijn om eens te vragen van, uh, als ze zich wat zorgen maken over de ontwikkeling van, hey, uh, hoe was dat bij mij of uh, hoe, hoe hebben jullie dat gedaan? Ja. Ja. Leuk dat je toch ook met je kennis kan delen op, op die manier. En, en ja, ja. heb je je kinderen ooit wel eens gezegd van, nou pa, echt te gek dat je vroeger erbij was op school. Dat je ons af en toe op kon halen of meedeed met een activiteit als vader. Nee, dat, dat vond ja. uh, ja. ik eigenlijk niet normaal. Ze hebben nooit een verbazing daarover uit van, uh, waarom deed je dat toen? Ja, dat was eigenlijk zomaar zelfsprekend dat we dat de deden. Ja. ja, ik ben even aan het bellen. En dat was gewoon een, Ja, die denkt wie hoor ik daar praten nog meer in de ja. nacht. <laughs> ja. En, en, en ben je ook wel eens meegeweest met, met, met de uitjes van school? Dat je ook bepaalde taken daar had? Of ja, je... vind, uh, als de schoolvakantie was, of de schoolkamp, ben ik wel eens meegeweest. En, uh, ja, en, en ja, een dag is je uit van school. Dan, dan, ja, goed, dan ging je gewoon, was je inderdaad wel een van de weinige papa's die, die erbij waren. Ja. Ja, En de, de kinderen uh, ja, de, de, van, je, van je zoon, uh, wat, wat is de leeftijd daarvan nu? Uh, Senna, die is nu weer vier maanden. Vier maanden. Vier, vier maanden. Ja. En, en, en merk je ook dat het... Uh, hoe zijn de eerste vier maanden nu? Merk je dat, uh, dat ze ook gebroken nacht hebben, wat je, wat je vaak hoort? Of is het een hele rustige, stille baby? Ik denk dat, dat, dat, dat net zoals mijn, mijn vrouw geeft, mijn schoondochter borstvoeding. En ik denk dat dat gewoon... Heel erg uh, meespeelt. met betrekking tot gebroken nachten. Want het was bij ons ook zo. als, uh, als Sebastian in dit geval. Uh, uh, eten moest. haalde ik hem uit zijn bedje. legde hem bij mijn vrouw in bed. en uh, die, gaf, uh, die gaf hem de borst. en ik legde hem daarna. legde ik hem weer in zijn bed. En wat me ook opvalt bij, bij, mijn, bij mijn kleindochter. is uh, dat. Uh, ja goed, ze meldt zich als ze honger heeft. En als ze gegeten heeft, dan of ze gaat lekker slapen of, uh, of ze is gewoon een, een hele vrolijke baby. En uh, ik herken niks van, van, van een huilbaby of, of heel veel gebroken nachten. Nee, maar, maar zeg je dan dat het verschil uitmaakt of je nou de fles geeft of borstvoeding? Hoor ik dat daaruit? Of... Ik ben maar mijn nee. ervaring is dat al mijn kinderen hebben van mijn vrouw heel lang borstvoeding gegeven. En mijn kleindochter geeft nu ook borstvoeding. En uh, ik merk dat het een... Uh, dat dat volgens mij een hele rustgevende invloed heeft op het kind. Ja, oké. Okay. Gerard, ik wil je bedanken voor je, voor, je, voor je verhaal. Ja, graag gedaan. Ga snel naar je vrouw toe, anders gaat, ze zo, uiteindelijk uiteindelijk. gaat ze zo meteen wel roepen. Ja, oké. Okay. <laughs> en bedankt. Goeien <Jo>, dag. <laughs> Goeienacht. We gaan verder praten via 0800-1121 over het onderwerp Vaderschap 0800-1121. We gaan naar Fleetwood Mac and Dreams. 1977, dat deze plaat uitkwam: Fleetwood Mac en Dreams in de Nacht. Op een. Ik praat verder over het uh, vaderschap met uh, Tineke. Goeienacht. Goeienacht, Tineke. Ja, ik uh, wilde het hebben over uh, oude vaders. Mijn man is sinds kort overleden, maar ik pluk daar nu nog de vruchten van het oog op de opvoeding van mijn kinderen. Want hoeveel leeftijdsverschil, hoeveel uh, jaren zaten ertussen? Hoeveel, hoeveel uh, jaren zaten er tussen? Wat was het leeftijdsverschil tussen u en uw man? Twintig uh, jaar leeftijdsverschil. Twintig jaar, oké. Okay. Ik was zeventien jaar, toen heb ik mijn man leren kennen. En uh, hij was al eerder een uh, aantal jaar getrouwd geweest. Dat huwelijk was niet goed. En het was mijn chef, notabene. Maar de klik was er. En um, nou ja, op een gegeven moment zwanger. Nou, dat was dus uh, een hele nare tijd. Meer voor de omgeving dan voor mij, want het was een schande. En dan ook nog met een oudere man. En uh, deugde niet en die werd met de vinger nagewezen. Hè, en dan mocht ook niemand in het ziekenhuis komen met de bevalling. En dat was helemaal niks. Ja, was dat echt en, zo dat, dat, uh, dat, dat niemand mocht komen? Dat was opgevangen. Ja. Maar uh, uiteindelijk is het toch allemaal goed afgelopen. Er was geen betere schoonzoon als uh, hun schoonzoon. Maar mijn man heeft zoveel om de kinderen gegeven. Hij heeft ze zo goed ja, samen opgevoed. Hij heeft dag en nacht gewerkt. De weekenden waren we altijd weg. Leuke dingen doen. Als hij thuis kwam, ging hij grote alles doen en andersom de dag erop ik en hij de kinderen voorlezen. En ja, in die tijd bleef je ook thuis, verzorgde je de kinderen. Het, het was prachtig. Maar ik lig een beetje te woelen in mijn bed. Ik kan niet slapen, want nu is het probleem. En dan had ik het wel eens over. Ja, zegt hij, als ik er ooit niet meer ben. We hebben een goed pensioen. Jij krijgt mijn pensioen. Ja. Nou, hij is sinds kort overleden. En dat wil ik eigenlijk zeggen. Want ik denk niet dat iedereen dit weet. Um, mijn zoon gaat alles... Ja, die gaat pensioenfonds informeren. Ja, de sociale verzekeringsbank. En hij zegt mam... Hij zegt, je kan naar de bijstand. Hij zegt, uh, je krijgt maar, de, nou ja, een heel klein beetje pensioen. Ik zeg, oh, nou schijnt het zo te zijn, omdat hij een aantal jaren eerder is getrouwd. krijgt zijn ex de helft van zijn pensioen, terwijl zij ook alleenstaand is, zelf pensioen heeft. En ik zou geen nabestaande pensioen krijgen... omdat ik na 51 geboren ben. Nou, dat is lekker dan. En, en, uh, Gelukkig heb ik nu wel nabestaande pensioen... omdat ik invalide ben. Anders had ik het ook niet gekregen. Daar had ik echt de bijstand in gemoeten. Maar ik denk, als mijn man dit geweten had... die zo gek op zijn kinderen was... Ja, wij, wij, konden, wij hoefden kijk, gewoon een normaal leuk leven... Nu heb ik zoiets. Ik heb vier kleinkinderen. Ik heb schatten van kinderen. Ze doen alles voor me, maar ik kan ze niks meer geven. Nee, ja, U kunt ze denk ik wel liefde geven, maar niet in de financiële zin bedoelt u? U kunt ze niet geven. Ja, liefde ja. kan ik ze altijd geven. Daar gaat het niet om. Ja. En ik krijg liefde terug. Maar ik denk, als mijn man dit geweten had... En ik denk dat er zoveel mensen dit niet weten. Want ik de eerste spreker... Die had ook een tweede relatie met drie kinderen. Die had een eigen kind. Ik denk, ja, als die man komt te overlijden, ik denk, niemand denkt daarbij na, denk ik. Nee, maar heeft dat te maken dat dat dan in het testament zo is, is, is vastgelegd? Of, of is dat gewoon uh, zo. Nee, dit is de wet. Dit is gewoon de wet, omdat het gewoon een, een, een kind is van, van, van uh, uw, uw, uw vroegere man. Nee, mijn huidige ja, man. Vroeg... Ja. Ik heb drie kinderen van mijn huidige man. Ja. En mijn man zei altijd, jij hoeft je geen zorgen te maken, ik heb een goed pensioen opgebouwd. En zijn ex kreeg al pensioen toen hij pensioen kreeg. Okay. Hm. En dat is privacy. Maar ik denk ja. iemand die zoveel van om, om zijn kinderen gegeven heeft, en niemand staat hierbij stil. Nee, en nu komt daar nu. Nu is, ja, komt u daar echt achter dat u denkt, ja, dit is best wel heftig. Ja, dat ja. is. Uh, ik denk, ik de mensen even wakker schudden. Kijk, en in die tijd werd, net zoals die mevrouw zei, je werkte niet, je was er voor de kinderen. Mm -hmm. yeah. En nu tegenwoordig, de tegenwoordige generatie, ik zie het aan mijn oudste dochter. Oh, ik ben alleen maar moedig. Ze zegt, oh, ik wil er ook heen. En die moeten dan zo nodig de kroeg even in, hè? Mm -hmm. Ik vond het altijd heerlijk thuis met de kinderen. en... Wat dat betreft is er wel een hoop veranderd. Ja, en, en vind je dat, vindt, vindt, vindt, dat dat het eigenlijk niet, uh, dat het, ja, niet goed uitpakt voor de kinderen? Zou Jawel. Het was, ja, is het wel goed dat ook de, de, de, de moeder ook werkt? Nou, uh, stij... dat... tegenwoordig moeten ze wel werken. Als er een goede opvang is, dan. Uh, ik heb zelf een hulp. Het is een, uh, een Pools vrouwtje met een dochtertje. En nou ja, goed, dat meisje moet uh, iedere dag naar de naaschoolse opvang. Dat kind ja. vindt het heerlijk. Ja. In de vakanties naar de naschoolse opvang? Ze moeten tegenwoordig wel werken. Ja. Kinderen spelen met elkaar. En... Je zegt het, ho het hoort nu een beetje bij deze tijd. Uh, het hoort uh, bij deze het, tijd. Het, het, ho het hoeft natuurlijk ook niet. Ik bedoel, als je de keuze hebt, dan, dan kan je natuurlijk ook gewoon kiezen voor de wat traditionelere manier, waar overigens ook niks mis mee is. Ja, maar ik geloof als het niet hoeft. Dan ben je er zelf als moeder voor als ze ziek zijn en met een kopje thee thuis zitten. Ja. Maar tegenwoordig, dan, dan moet het gewoon en dat gaat ook goed. Ja. Ja. En ik denk ook wel eens dat het ook vaak voor extra vakanties is. En voor uh, ze moeten steeds meer op clubjes en ze moeten dit. En er moet wel meer gepresteerd worden. Dat geloof ik wel. Ja, de druk is hoog. Het is wel een presteermaatschappij. Ja. Zeker, ja. Dat geloof ik best. Ik, ik wil je bedanken voor je verhaal, Tineke. voor het delen van je verhaal. Ik hoop dat ik weer kan nou, ik hoop het ook. Slaap ze vast dan. Oké, okay, okay, goeienacht. Dag. Ik praat verder met uh, Wouda. Goeienacht. Ja, hallo. Uh, ik reageer even op het zotteren. Uh, laat ik beginnen met te zeggen dat ik een geweldige vader had. Een vader die er altijd voor mij was. Meer dan mijn moeder. Maar mijn vader had ook de handicap. Verschrikkelijk stopperen. Mijn oudste zus, die doet hetzelfde. Die stikt er zo wat in. En ik erger me daar soms dood aan. Want soms maak ik haar zinnen maar af. Dan denk ik, ja, die gesprekken duren me veel te lang. Ja. Met name als ze me belt. Maar haar dochter doet het ook weer. En dan kun je wel zeggen, ja, je leert spreken van je ouders. Maar mijn zwager, die stottert dan absoluut niet. Waarom neemt zo'n kind het dan ook niet van de zwager over? Ik zit daar toch een beetje over na te denken. Ja, ja, dus, die, die, die, ja. En het zit bij ons wel te degen in de familie. Ik doe het gelukkig niet. Maar het zit helemaal in de familie. Ja, en het... dan denk ik, hoe is dat dan mogelijk? Dus jij denkt toch echt dat het iets in, in de genen zit? Dat het in de genen zit. Ja, ja. Op de een of andere gekke manier. En <kliek> aan mijn zus is vroeger best heel veel gedaan. Maar nee hoor, het lukt gewoon niet. Ja, wat, wat is er dan gedaan bijvoorbeeld? Op de, op de... Ja, ja? Van alles en nog wat. He, maar het lukt niet. Eh... Uh, ze belt me regelmatig. En uh, soms laat ik haar gewoon maar eens bellen. Want dan denk je, ja, sorry, ik heb geen zin om... Om, uh, om daar weer een half uur naar te luisteren voordat jij er eens uit bent. Ik kan me daar gewoon naar erger. Maar wat ja, dat vindt ze er zelf van? Heeft ze dat ook zelf door? Dat, je uh, da dat denk ik zo langzamerhand wel, ja. Dat ja. Is wel. Maar dan komt het, en dat zei ik net ook. Ik ben wel eens heel gemeen naar En dan zeg ik, joh, zing het maar. En verdorie dan dat... De... Ja, lacht erom, maar Ja, het is zo. ja maar, maar doet ze dat dan ook? Nee, dat doet ze niet. Nee. Maar ze kan heel goed zingen. En dan lukt het, want ze is ook bij een koor. En dan lukt het. ja dan. Uh, ik, ik snap dat soms niet. Dan denk ik, ja, wat, ja, wat is dit nu? Hè? Dat, uh, maar ik heb het... Godzijdank niet. Nee, nee. En ik denk ook, als ik het zou hebben... dat ik er werkelijk alles aan zou doen... Om daar toch van af te komen. Ja, want, want uh, dan zou u gewoon ook op, op, uh, op spraakles gaan. Uh. Oh ja. ja. Oh ja. Kijk, en mijn zus is iemand die... Uh, oh, dat moet goed en dat moet goed. En, en, uh, ja, ik bedoel, ze is een heel pietje precies. Ja, dus de wil is er wel geweest. Ja, en dan denk ik, door die mij toe, dan toch eens wat aan dat ellendige stotteren. Want ja, ik vind het heel aanklug. Ja, ja maar, maar zij vindt het gewoon prima waarschijnlijk. Nou, nee, ze of... vindt het helemaal niet oh. prima. Ze heeft er ook wel tegen last van, en de dochter ook. Maar het is er blijkbaar, ja. Ze zijn niet te helpen op een of andere gekke manier. En ik denk ook dat het een kwestie is van totaal verkeerd ademen. Dat denk ik. Toch ook, ja. Ja, ja. en mijn vader nogmaals, die deed het ook maar dat was een geweldige man. He, maar ja... Maar zijn je daar dan ook tegen van... Uh, uh, zing maar als je er niet uitkomt? Naar nou, mijn vader? Nee. Nee. Absoluut niet. Nee. Maar mijn vader deed het ook in iets mindere mate... dan mijn zus. Bij mijn vader kon ik... Niet... <laughs> ja, dat klinkt gek, maar... kon je nog een keer een normaal gesprek voeren? Maar met mijn zus is dat echt niet mogelijk. Dat, dat duurt me allemaal veel te lang. En daar heb ik het geduld helemaal niet voor. Nee. Echt niet. Dus... Vandaar dat ik zeg van: Ja, je kunt zo gemakkelijk zeggen, er is een ander en nog wat aan te doen, maar. Ik twijfel toch een klein beetje. Niet twijfels, ja. Gewoon ja, ik twijfel ja. Daar. Als ik het zou horen uit alle ervaringen, dan, uh, ja. Ja, dus, uh, ja. Dat wou ik eigenlijk uh, even zeggen. Ja, en je bent zelf dus gezegend dat je dus niet stottert als ik het oh, zo gelukkig hoor. Gelukkig niet. Ja. Nee, je zal het maar hebben. Ja. Uh, ik bedoel, het is gewoon een ellendige handicap. Dat. Uh, dat ontken ik niet. Ja, maar ja. soms dan denk ik, ja. ...wordt er wel genoeg aan gedaan. Ja. Ja. En ik kan weg tegen mensen die zo vreselijk stotteren. Ik, ik praat er liever niet mee dan wel. En dat klinkt misschien heel hard. Nou, dat is inderdaad. Hè. Dat is wel heel direct en duidelijk, hè. ja. Maar dan weten mensen ook gelijk wat van mij hebben. Ja. Waar. Ja, maar dat, dat komt dan waarschijnlijk gewoon door de thuissituatie. Omdat je dat altijd natuurlijk gehoord hebt en meegekregen. Oh gekregen. ja, dat ja. word je op een gegeven moment zo spuug en spuug... ...zat dat ellendige gehakel. Mm -hmm. Nou, sorry, maar het gaat er mij alleen maar om dan... Volgens mij kan het toch in de genen zitten. Ja. Hoe dan ook. Okay. Maar goed, een ander mag daar rustig een andere mening over hebben. Wie weet, vast. Maar dat is mijn mening dus. Bedankt voor het doorgaan. Goeiedag. Dank je wel, Wouter. Dag. Hoi, Telefoonnummer is 0800-1121 om te reageren op deze uitzending... waar we eigenlijk in het algemeen ook praten over het vaderschap... en ook de bepaalde dingen die erbij komen kijken. Over de rol van vaders uh, nu, maar ook vroeger. Mooie anekdotes, mooie herinneringen. Bijvoorbeeld van het eerste jaar. Het eerste lachje, het lopen daarna, wat gaat komen. Uh, de sport op zaterdag, het wegbrengen naar de voetbal bijvoorbeeld. U kunt erover bellen, 0800-1121. Maar u mag ook mailen naar nacht.eo.nl. Zonnig en uh, ja, zomersplaatje van Chris Berry, de Flower M.T. Tree. Uh, dame komt uit Nederland en uh, ze is 28 jaar en speelt binnenkort op het North sea Jazz Festival. Dat vindt plaats op 8 juli in, uh, in Rotterdam. Ik uh, praat met Zea. Goeienacht. Ja, goedemiddag. Ja, je, je uh. lacht erop bij, want we hebben het vannacht dus over uh, ja, het vaderschap en, en, en dat soort zaken. Kinderen en zo. Ja. Ja. Maar de, bij jou is dat niet van toepassing omdat je daar echt bewust voor gekozen hebt, hè? Ja, ik heb. Uh, en, uh, vroeger wilde ik wel, uh, wel graag twee kinderen. Maar ik, ik heb gewoon gaande de tijd gezien dat uh, dat is. Nee, je gaat jezelf geweld aandoen. Want. Uh, nou, het, ik, ik heb veel verdriet gezien. Omdat, punt één, kinderen de ouders tegen elkaar uitspelen. Maar ook omdat andere mensen die, uh, nou ja, iets, iets met jou te verrekenen hebben of wat ook. Dan, dan pakken ze je kinderen daarvoor. Maar hoe bedoel je ja, dan dat? dan worden die kinderen weggestuurd, je kinderen mogen niet meedoen. Of zal alle kinderen een ballon krijgen, dan uh, wordt het tegen één gezegd ze van... nou, ga jij je moeder, geen jammer je moeder vragen. Maar zo'n kind begrijpt het helemaal niet. Maar wanneer heb je dat, dat meegemaakt dan? dat is gewoon gemeen. Ja, maar, maar dat kinderen tegen elkaar uitgespeeld uh, werden, waar, waar maakte je dat mee dan? Op de basisschool of zo, vroeger? Nou, dat, dat kinderen, de ouders tegen elkaar uitspelen. Ja, ja. Nou ja, gewoon. Dan, dan mag iets van vader niet. En dan gaan ze naar moeder zeuren. En dan is het van, ja, papa zegt dat het mag. Mama, ik mag van jou twee, twee gehoel hebben. Want uh, ja, papa zegt dat ik dat aan jou moet vragen. En daarna blijkt het gewoon helemaal niet waar te zijn. En dan, dan denk ik, wat doen die kinderen toch voor gekke dingen? Ja, maar ja, dat is toch gewoon misschien ook een beetje de, de speelsheid van, van, een, van een kind? Nou, dat is als ze echt heel klein zijn. Mm -hmm. Ja, dan, dan is dat uitproberen. Maar ja. als het uitproberen doorgaat tot ver in de tienertijd... dan denk ik, wat doen ze? Ja, maar dat, dat is toch niet bij ieder... en, en dan is dat van uh, weggaan bijvoorbeeld. <coughs> dat, dat ze dus uh, thuis moeten blijven. Hè? Want er moet nog dit gedaan, er moet nog dat gedaan. En dan wordt er gezegd van... Ja, papa zegt dat ik weg mag. En ondertussen mogen ze niet weg, want ze moesten nog wel doen. Nee, en, ja. en dan... Nou ja, dat, dat flikte mijn zuster dus bijvoorbeeld... En dan euh, er werd er dus op een gegeven moment gevraagd... waar is Oh, die is weg. Je hebt toch gezegd dat ze... Nee! Och, ja, ja, ja. Nou, en dan was het dus weer een beetje ongenoegen... Ja, ongenoeg, dat je dus echt zegt van, verdorie, waarom? Ja? Ja, maar dat, dat was dus in je thuissituatie vroeger. Dat je dat meemaakte nou, al? Nou, of... niet alleen in mijn thuissituatie hoor. Echt niet. Nee, nee, dat zeg ik om me heen bij allemaal. Het Dat vreemd is een modeverschijnsel geweest te zijn. Maar ik zie het nog gebeuren. Ja. Ik zie het nog steeds gebeuren. Maar over, over welke tijd praat je dan hè? Dat, dat je dat merkte? Jaren zeventig, tachtig? Nou nee, dat mijn zuster dat flikte, dat was in de vijftige, zestige jaren. Maar de, de kinderen van nu, ik, ik zie het nu nog steeds, dan, dan roept ook de een tegen de ander van, hoe kan het nou? <coughs> maar jij hebt toch gezegd dat het goed was? Nee, het was helemaal niet goed. We ja, de... doen het ja. nog. Ja, ja, natuurlijk. Dat, dat, dat, volgens mij doet iedereen dat wel eens. En, en volgens mij hoort dat toch ook een beetje bij het kind zijn af en toe. Dat je toch een beetje hè, de grenzen opzoekt. Jawel, als je dus heel klein bent. Ja. Als je er in de tienertijd bent, dan denk ik van nou, nou moet je toch een keertje ophouden. Maar zie je dan zoveel mensen om je heen, Zeeja, die, die dan in de tienertijd nog steeds de ouders tegen elkaar uitspelen? Oh ja. Ja. ja. ja. Maar wat voor manier dan? Nou ja, gewoon beweren dat de ene het goed vindt, terwijl het niet zo is. Dat, dat, dat zie je om je heen, nog steeds. Nou, dat constateer ja, ik, ik om, maar dat klopt toch nog wel. Ja. En, en, en dat, dat blijft ook doorgaan? Dat is, dat is heel erg. Dat is gewoon echt de realiteit. Dus als ouders het op nou, een gegeven moment doorhebben. hebben. In, in, in studententijd, zie ik dat zelfs wel. Dat het dus wordt gezegd van: ja, maar papa hij heeft gezegd dat. Of ja, maar mama zou. En dan gaan de ouders erover praten, en dan lijkt het gewoon helemaal niet zo te zijn. Nee. En, en, en dat, dat was ook de reden dat jij dan dacht van, nou goed, ik vind kinderen, ik vind ze heel erg lief, maar uh, dat, dat, dat is eigenlijk geen, uh, dat, daar ga ik niet aan beginnen. Nou, <laughs> ik heb niet, om te beginnen heb ik niet zo, zulke kloekneigingen, dat is punt 1. Ik vind kinderen heel erg leuk en met kinderen optrekken vind ik ook heel erg leuk maar om nou te zeggen van ik moet en ik zal kinderen, dan denk ik nee. Want dat, ook dat heb ik dus om me heen gezien, dat mensen moeten en zullen kinderen, omdat anders hoeven ze er niet bij, want kinderen is status. Mm -hmm. ja? En ik heb dus echt gezien dat iemand ook kinderen nam, gewoon om van het gezeur van de, van de werkgever af te zijn. Ja, omdat... ja, want als je nou eenmaal een kind hebt, <coughs> dan gaat je buis niet zeuren, van uh, ja, maar uh, als ik je aanneem en je wordt zwanger, dan ben ik je weer kwijt. Dan moet ik weer naar... Ja, nou, dan werd er een kind genomen. En dan waren ze van het gezeur af. Maar dan was het wel zo, dat dan kwam moeder thuis. En dan stond dat kind van een jaar of tien, dat stond dan... Toen waren er nog niet eens magnetronnetjes, kun je nagaan, dat was nog ja. daarvoor. Dan stond dat kind dus het eten te koken en te doen en... Ja, als mama thuis kwam, stond de tijd op tafel. En dan denk ik, zo'n kind hoort buiten te spelen, het zijn huiswerk te kunnen doen. En niet het huis houden. Ja, maar volgens mij gebeurde het toch ook gewoon bij 90% van de, van de kinderen, die konden toch lekker buiten spelen. Volgens mij als, als ik je zo hoor, praat je echt over een paar verschillende uh, dingen die je zijn, zijn opgevallen, zeg maar vroeger. Nou, kijk. Ik ben 66, dus er is mij heel veel opgevallen. Ja, maar het, maar het is niet en zo dat... En valt mij nog steeds een heleboel op. Ja, Ook je... gewoon vandaag, gewoon vandaag de dag nog. Ja, maar ik geloof er niet... Er valt mij ontzettend veel op, want ja, ik zit midden tussen de kinderen. Tuurlijk, maar ik geloof niet, Zeeja, dat, dat, dat het nog steeds zo is... dat er heel veel kinderen allemaal maar eten klaar moeten maken... omdat de ouders werken. Dat geloof ik nee, niet. Ja, maar het is nu veel makkelijker. Nu gooien ze het in de magnetron. Nou, nee, nee ik, ik, ik, kan niet, ik, ik kan er niet in mee gaan, Zeeja. Ik... Het helemaal niet... Nergens voor nodig dat je weer meegaat. Nee, nee, maar ik. Ik, ik neem aan. Ik... Kijk, ik neem aan dat als jij, dus zelf thuis, heel erg druk bent met je eigen kinderen en dergelijke. dat je dan gewoon veel minder tijd hebt om te letten wat bij anderen gebeurt. Ja, ja. En maar... daar had ik dus alle tijd voor. Want ik had zelf geen kinderen. Dus ik, ik had dan wel weer dat ik de kinderen van anderen. Ja, dat je daar dus weer op let. Ja. Dat je daar daarmee optrekt. Dus je, je zou er eigenlijk een boek over kunnen schrijven. Nou oh ja, dat kan iedereen, denk ik wel. Nou, dat weet ik niet. Ik niet, hoor. Oh, ik denk, als je er goed over nadenkt en de boel op een rijtje gaat zitten... dat je een heleboel dingen in je achterhoofd hebt zitten... wat je zo op papier kan zetten. Maar ja, ja daar kom je niet aan toe omdat je veel te druk bent. Ja, ja. V vind je het jammer soms als je, als je dan terugt en dat je denkt van... ja, ja het, het, het is er niet van gekomen. Ik heb er ook eigenlijk bewust voor gekozen dat ik geen, geen kinderen heb mogen krijgen. Ik heb er geen spijt van, hoor. Nee, zeker niet. Ook niet dat je denkt van, nou ja, dat het toch leuk was dat je dan bijvoorbeeld kleinkinderen had en dat die dan langskwamen, gezellig op, be op bezoek. Gezellig. Dat soort... ja. Luister, ik zit in een buurt waar dus een paar van die, van die bejaarde oorden zijn, hè? Mm -hmm. Nou, ik hoop er weg te blijven. Want, punt één, de mensen die daar zijn, die zitten elkaar een beetje dom aan te kijken. Nu hebben ze gelukkig aan een groot plein, bij een zo'n huis op een groot plein voor de deur. Dan kunnen ze lekker in het zonnetje zitten, zitten ze daar het koffie te drinken en te praten. Maar kinderen of kleinkinderen komen nauwelijks langs. Want ze hebben het veel te druk. Dat is punt 1. Daar komt bij, in de hele buurt moet je je blauw betalen aan parkeergeld. Dus er komt geen hond. Ja, maar u, u woont in de grote stad, begrijp ik. Ja, in Amsterdam. Ja, ja, ja maar ja. Ik, ik denk dat er ook heel veel plaatsen zijn, en ook steden, ook in, ook in Amsterdam, dat er, dat er gewoon iedere zondag dat, het daar, dat de auto's rijen dik staan omdat mensen op bezoek bij elkaar komen. Nou, ik zie dat echt niet, hoor. Nee. Echt niet. Nee. Nee, dat is Want ze ook... hebben gewoon geen tijd. Nee. En ik hoor dat ook. Trouwens, mijn schoonmoeder, die heeft dus drie kinderen... en een hele smak kleinkinderen. Maar gelukkig niet van mij. Dus ze, ze kunnen er mij nooit op aankijken. kijken. Nee. Maar ze ziet... nou, twee keer in het jaar... als er dus wat te doen is... dan ziet ze de kleinkinderen... en dan komen de achterkleinkinderen mee... <coughs> En zo heel af en toe wordt ze de een van de schoondochters opgehaald. En uh, die neemt het dan mee uit. Zodat ze dacht, dan gaan ze een OECD'er toch doen of weet ik veel wat. En dan komt ze er eens uit. Maar die is 93. Maar waar die eigenlijk naartoe gaat, dat is dus simpelweg de trap af. Tenminste, de trap kan je niet meer met de lift. Naar de overkant. Ja, gewoon aan de overkant van de straat. Mm -hmm. En dan gaat ze naar het bejaardehoord waar de aanleunwoning bij hoort. En dan gaat ze daar met de andere mensen gaat ze zitten praten en koffie oh. drinken. Hartstikke gezellig. Jawel, maar ik bedoel, dat is dus niet met je kinderen of met je kleinkinderen. Nee. nee, maar goed, die kunnen dan misschien ook door de week een keer komen, toch, smiddags? Dat doen ze dus niet. Woensdagmiddag, kindermiddag? <laughs> Natuurlijk niet. Ze hebben het allemaal veel te druk. Ja. Nou, Want ze niet... moeten dan dit clubje naar die... Uh... Ja? Nee, nee, oh god. Ja. Je zit op alle mogelijke sportverenigingen. Je wordt er niet goed van. Nee. Ze hebben het veel te druk. En dan is dat dus oma en overgroot. Uh, ja, oma en overgrootmoeder. Maar ze hebben geen tijd hoor. Nee, nee. Echt niet? Nee. Als, als ik het zo hoor, dan, dan moeten er niet te veel kinderen bij u in de buurt komen. Ik zit midden tussen de kinderen. Ik zit in een hele kinderrijke buurt. Ja. Maar u, u en geen het... probleem hoor, met mij Oké, okay, u overweegt niet om te gaan, ver, te gaan, te gaan te verhuizen? Verhuizen? Natuurlijk niet. Ik zit mijn leven lang al in deze buurt. Nee, natuurlijk niet. Bij mij vindt... zou ik gaan verhuizen. Ja, nou, eigenlijk, eigenlijk vind ik. Zit kinderen. zitten midden tussen de scholen en vlakbij het park. Ja. Dus in eigenlijk... midden tussen de kinderen het... Ja, maar, maar eigenlijk houdt u toch ook wel een beetje van kinderen? Ja, natuurlijk wel. Ja. Maar daar hoef ik ze zelf niet ook nog eens een nee, precies, te Nee, precies. Maar ik kreeg zo de indruk dat u echt heel anti was. Anti? Nee, natuurlijk niet. Nee, maar dat valt ook wel mee. Natuurlijk niet. Maar het is wel zo: de realiteit is simpelweg. Iedereen heeft het is het druk. Druk, ja. Druk, ja. Druk, nee, dat, dat is... en, nou ja, grootmoeder zit ja. gewoon te koekeloeren tussen de andere oudjes. Ja. En dan denk ik, ja, nou, dat is toch wel triest, want dat had zij zich ook anders voorgesteld. Hm. Ja, inmiddels ga ik er zelf natuurlijk ook een beetje die kant uit, want ik ben 66. Alhoewel, ja, ja, ik ja, voel ja, me niet ja, zo, hoor. Nee. Want ik trek erop uit. Ja. Ik uh, wil je bedanken voor het delen van dit verhaal, Zee. Misschien zijn er mensen Goed. weer met een hele andere mening en die, die nodig ik uit om te bellen via 0800 1121. Okay. <laughs> Veel succes. Bedankt hoor. Goeienacht. 0800 1121. dat is het telefoonnummer waarop u kunt bellen. En dan heeft u contact met de studio en u kunt meepraten zeg maar, over het vaderschap. Want daar praten we vannacht over. Het brengt veel mooie en uh, dierbare momenten met zich mee. Ja, en er werd ook al gezegd, eigenlijk naar aanleiding van, uh, van het uh, boek, van uh, wat, wat geschreven is... Uh, door de acteur Bastian Ragas. Je krijgt er wel veel voor terug. Maar dat er natuurlijk ook wel wat haken en ogen aan zitten. Bijvoorbeeld een ja, leven met een vrouw die onderhevig is aan stemmingswisselingen, bijvoorbeeld. Om dat maar om een zijstraat te noemen. Ervaringen kunnen gedeeld worden via 0800 1121. We gaan naar muziek van Sandy Coast. It's here that I'm in de nacht op een van Sandy Coast. En ik praat verder met Joop. Goeie nacht. Dag Joop. Hallo, goeienacht. nacht. In de nacht een praten we dus over het vaderschap. Jij bent een uh, trotse vader van een zoontje. Kan je me ja, horen? Kan je me horen, Joop? Ja, ik, uh, nu hoor ik je wel, maar ja. da Dat is mooi. Ik vertelde net, je bent een trotse vader. Ja, absoluut. Ja, ja dus dat. Uh... Dat, dat ben ik het helemaal mee eens. Ja, en, en je hebt lang in Zeeland gewoond. Ja, dat en je, klopt. Ja, en je bent ja. op een gegeven moment verhuisd. Ja, ja wij, wij hadden echt... Als, als ouders hebben we de optelsom optel gemaakt van... Uh, uh, ja, deels uit de gedachte van, uh, dat we dat zelf hebben gemist. Hè. En uh, dat we onze, onze opa's en oma's altijd op afstand hebben gehad. Mm -hmm. En uh, wij hebben heel bewust gekozen om uh, de hele boel te verkopen. En alles achter te verbranden. En we zijn... Uh, Overnieuw gestart in het midden van het land. En dat alleen maar om, eh, om gewoon ook eh, dichter bij de grootouders te zijn. Zeg maar. yeah. En eh, dat beseft uit de keuze ook eh, voor het kind. En dat is niet omdat we eh, dat heel makkelijk vinden, dat ze dan wel eventjes kunnen oppassen als het ons niet uitkomt. Integendeel. Maar het is wel zo dat ze uh, dat we wel bewust ervoor hebben gekozen, zeg maar, uh, om dat mee te geven. Wat, uh, wat het kan betekenen hoe mooi het is om ook een uh, opa en oma te hebben. Ja, maar wat komt het ook voort uit vroeger dan, dat je daar goede herinneringen aan hebt aan een opa ja. en een oma? Ja, absoluut. Ja, ik heb inderdaad uh, vroeger uh, dan logeerden we veel ook op de boerderij, want ik had dan het geluk dat ik twee opa's had die allebei een boerderij hadden. Mm -hmm. En uh, ja, dan was je altijd, uh, dat, ja, goed, die, die... later ga je erover nadenken van wat hebben ze je meegegeven in je leven. Maar uh, ik denk dat dat heel veel is. En daar uh, ja, hebben we heel bewust gekozen om, uh, ja, om toch overnieuw te beginnen. En uh, ja, dat is aan de ene kant radicaal. En aan de andere kant uh, geeft dat ook weer nieuwe uh, perspectieven zeg maar. ja. En, en uh, Wat is dat dan wat jij vroeger meegekregen hebt? Is dat dan uh, ook nog een, een, een stukje opvoeding? Of is dat gewoon gezelligheid? Is dat liefde, warmte? Uh... Ja, het is absoluut opvoeding, want mijn vader die kon in die tijd zeg maar, we hadden het een best een groot gezin van vijf kinderen. En uh, mijn vader die moest uh, voor die tijd zeg maar, alleen voor de kinderen uh, zeg maar, uh, zorgen dat het brood op de plank kwam. En mijn moeder die koos echt heel bewust voor het gezin. Maar ook omdat mijn moeder best uh, zwak was van huis uit. En, uh, dus, dus mijn vader was eigenlijk nooit thuis. En ik heb dat eigenlijk altijd wel gemist. En mijn opa vulde die rol altijd behoorlijk op. Ja. En dan uh, ja vooral, ik kan me nog herinneren... Dat ik als kind een bepaalde angst had dat ik in bed lag of zo. En uh, de, dat ik dacht van dat er, ja, je hoort wel eens geluiden Het is allemaal vreemd. Ja, inbrekers. En, uh, ja, mijn, mijn opa was heel erg Ron in, Die zei, nou doe de kleren maar aan. En uh, dan gaan we naar buiten. En s'nachts om half drie uh, gingen we samen het bos in om even achter te komen wat de angst was. Ja, echt waar, joh? Ja. Want ja. Ja, ja. je was dan bang voor inbrekers? Of, of gewoon... ja, nou ja, je hoort vreemde geluiden op de boerderij. En de boerderij was toen al honderd jaar oud. Dus dan kraken we wat meer als een gemiddeld huis. Mm -hmm. En dat zijn echt wel enorme mooie dingen en uh, ik weet nog dat wij ons uh, eerste kindje verloren ook in de zwangerschap met uh, acht maanden en ik, uh, ik heb met mijn opa de laatste week dat hij nog uh, geleefd heeft heb ik een hele week erbij geweest en uh, ja hij heeft zelf ook een, een kind verloren aan leukemie vroeger gebeurde dat natuurlijk veel meer in de verhouding als nu. Ja. En, uh, ja, een van de mooie dingen wat ik aan mijn opa herinner is dat hij ook zei van joh, ik ga, uh, ik ga nu natuurlijk voor jou naar de hemel toe, mm -hmm. maar als ik je kind daartegen tegenkom dan zal ik het aan van je vertellen wie je bent. Ja, ja, ja. Ja, dat, dat raak je altijd wel. Dat... Ja, daar blijf je ook altijd bij denk ik, ja. Ja, ja absoluut en dat, uh, ik zie het in mijn eigen zoontje ook. Uh, ze zijn enorm bij de tijd, maar uh, als de liefde er is, ja, dan is er heel veel. Ik, uh, ik werk voor mijn beroep in de transport, ben veel op internationaal weg. En uh, ja, de kleine die is nu vier. En hij vraagt ook van waarom is papa iedere keer weg. En ja, dan probeer je uit te leggen dat je ook uh, geld moet verdienen om brood op de plank te krijgen. Ja, ja, precies. Maar ik kan me voorstellen dat het soms wel eens lastig is ook, uh, ook voor je. Dat je dan echt weer uh, zondagnacht uh, of maandagochtend vroeg uh, weggaat. Ja, dat is absoluut lastig hoor. Dat, uh, kijk, aan de andere kant hebben kinderen gewoon uh, enorme humor ook. Want ik. Uh, ik weet nog dat ik tegen hem vertelde, heel simpel van ja, niet alleen voor het geld verdienen, maar ook voor dat de brood op de plank moest komen. En uh, toen liep hij naar de kast toe, deed de kast open, en zei, daar ligt nog een brood, dus je hoeft niet weg. <laughs> je kan even blijven ja. nog. Ja, ja, ja. mooi. Ja, <laughs> en, het en, dat, en, en het wonen nu dan bij, bij, ja, bij, bij je ouders of bij, bij, bij, je, bij je oma dan nog? Is, ja. dat, is, is dat absoluut het waard geweest om te verhuizen vanuit ja. Zeeland naar het midden van het land? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ja, dat is, dat, daar zien we wel de vruchten van. Ik zie ook uh, met name mijn vrouw, haar ouders, die hebben nog steeds ook op de boerderij. Die mensen zijn ook wel in de zeventig En uh, zijn ook nog heel druk met, uh, met de veestapel en uh, de overname, uh, met name voor haar broer, zeg maar. Maar op het moment dat ze nu even tijd hebben, dan wippen ze toch aan. Want je merkt toch dat ze een soort uh, ja schuldgevoel, dat is misschien niet het goede woord, maar ze zijn wel... Uh, heel erg met de kleinkinderen zeg maar, dat, dat gaat echt voor alles zeg maar. Je merkt echt dat als er maar een gaatje is, dan uh, bellen ze gelijk van kunnen we langskomen en dan, uh, dan staan ze voor de deur. Zeg maar. ja, ja. ja, dus er is altijd iemand die je uh, nog even kan, uh, kan bellen om uh, even voor een helpende hand te bieden. Ja, ja nee, sowieso. En ik vind het ook weer mooi om hun weer eventjes uh, ja, weer wat jongeren te zien zeg maar, want zij kunnen daar ook gewoon enorm van genieten. En, uh, ja, het is voor jezelf als vader denk ik ook weer wel fijn om te zien dat er andere mensen ook van jou kent houden en er ook voor willen zorgen. Ja, ja. En als dat in goede harmonie gaat, dan, dan, kan je, dan kan je er heel erg van genieten. Zeg maar. ja. Want wat is de leeftijd van je zoontje? Mijn zoontje is vier geworden. Die is, uh, gaat nu sinds, uh, ik moet eerlijk zeggen, we hebben wel ook gekozen voor één keer in de week naar een datverblijf. Ja. En uh, en die tijd, en nu gaat hij naar school en uh, ja, overlaat de eerste week dat hij naar school ging... was hij boos dat hij op zaterdag niet naar school kon, want er was geen school. <laughs> ja, hij dacht, <laughs> wat, wat moet ik doen met mijn dag? Ja, ja. dus ook dat, uh, ook dat kan al meemaken, zeg maar. Ja, ja. En, en is het nou in, in de toekomst dat je dan nog denkt van... ja, weet je, ik ga dan misschien toch een keer wat, wat, wat minder nachten werken... of wat, wat, uh, wat, dat ik wat eerder terugkom van, van huis met de vrachtwagen? Ja, absoluut. Ja, nee, absoluut. Ik ben er wel, uh, ik ben er wel voor aan het kijken, zeg maar. En ja, eh, nou, op het ogenblik is de economie natuurlijk ook een beetje aan het opknabbelen. maar mm -hmm. eh, ik ga er uiteindelijk wel een keuze van maken om een... Eh, ik heb nu het geluk dat ik met mijn baas alles eens overleg en omdat wij veel uren draaien door de week, mag ik wel eens eh, één keer in de twee weken op maandag papa papadag houden, zeg maar, en Kijk, dan ben ik ja. ook echt thuis. Ja. Oh, dat is wel heel erg luxe, als, ja. dat dat kan, ja. Dat is echt, eh, en dat gaat gewoon in goed overleg en net als nu van de week draai ik dan een week nachtdienst en dan ben je overdag thuis. En dan heb ik hem vanmiddag ook met school opwezen halen. En samen lezen koken. En dan, ja, dan komt mijn vrouw van het werk thuis. En dan, dan draai je echt een hele andere rol. Ja, maar is, is het dan ook niet lastig dat je dan net uit bed komt. en dan heb je zo'n heel erg ja, lekker dru druk zoontje naast je bed staan? Dat is, dat is absoluut een feit. Het is net de wekker wat dat betreft. Ja. Maar uh, half zeven is half zeven en dan springen ze zo in je nek. Maar Precies. Ik, uh, en je bent gelijk wakker ja, ja, dan. Ik kan, er, ik kan er niet boos aan worden. Want het is je eigen vlees en bloed. Ja, ja, en ik, ja. ik kan me nog herinneren dat zoon uh, dat Hermans zo ooit eens heeft gezegd... als je het wonder van een kind niet ziet, dan snap je het hele leven niet. En ik denk inderdaad dat daar wel wat in zit, zeg maar. ja, ja, Nou, mooi gesproken. Uh, tot zijn vader, Joop. Is goed. Bedankt en uh, werkt ze nog deze nacht? Jullie ook. En een uh, goede uitzending. Uh, dankjewel. Goeienacht nog. Doei. En u kunt toch meepraten zometeen, uh, misschien wel als laatste bellen... Van, uh, van dit uur over het onderwerp... vaderschap, dat kan via telefoonnummer 0800-1121. Dat is 0800-1121. gaan we naar muziek van een singer-songwriter uit Amerika. Het is Mr. Jimmy Needham. It is How Sweet It Is. van Jimmy Needham en How Sweet It Is. In de Nacht op 1, hier op Radio 1, Maar we praten over het uh, vaderschap. En de telefoon heb ik uh, Erik. Goeienacht. Erik, je bent uh, onderweg, zo te horen. Ja, sorry. Ik, uh, ik, ik kon het er wat zacht over, inderdaad. Ja, kom, ja. ik ben uh, even onderweg. Uh, in store, ik was storen Ik even uit, dus uh, ik ben klaar. Ja, precies. Erik, je bent, je bent vader van, uh, van vijf uh, zoontjes. Ja, yes. En uh, nou, ook, ook uh, wat ik net al hoorde, een, een trotse vader. En je, ja, vertelde, je vertelde net al kort een beetje dat je uh, toch anders bent aangekijken tegen de, de vaderrol. Ja, absoluut. Kijk, ik ben eerst van een groot opgegroeid door mijn moeder en, en, en mijn stiefvader. Uh, die fantastische rol had hoor, mijn stiefvader. Maar mijn, mijn eigen vader, ja. Uh, het, het is je vader uh, en je, je kijkt in zeker zin op tegen hem. Maar goed, uh, mijn vader heeft er best wel wat gehad meegemaakt. Hij heeft uh, een, een oudere broer van mij, heeft hij voor mij geboord, is hij uh, kwijtgeraakt. En, uh, een tweede huwelijk, is, uh, is hij een uh, kindje kwijtgeraakt door, uh, door die dood. Mm. En uh, natuurlijk raak je dat, ook als je zelf, zeg maar, uh, en ja, het is als, als, broertje, als je broertje moet missen. Maar op een gegeven moment als je vader, uh, als je zelf kinderen krijgt, dan ga je veel zwaarder deze dingen aankijken. Want nu pas het besef ik wat hij heeft moeten doormaken. Uh, ...voor het feit dat hij gewoon twee keer aan het graf van zijn eigen kinderen voelde staan. Ja. Dat, dat realiseer je pas als je zelf, uh, zelf vader bent. Ja. Uh, zeker ook als ik afgehaald mezelf. Uh, ik ben zelf uh, in 92 als militair ik ben geweest, ik ben 18 jaar, 19 dagen voor een jonge hond. Uh, zelf natuurlijk dus nog geen kinderen en op het moment dat hij dan uh, die plannen maakt, ik denk van... Ik zeg, uh, ...in Nederland is uh, zo veel uh, 300 militairen en ik kan mezelf aanmelden en ik, ik, ik, ik kan mee. Dan bel je hem je vader op want hij zegt joh, ik, ik ga daar naartoe en dan denk ik ook, ja, wat, wat moet losman heen gaan zijn? Want in die tijd dus het was het totaal onduidelijk wat voor paren Nederlanders of wie er ook zouden moeten verstaan hadden. dus. Ja, als, man. Je dan, uh, als je dan, eh, als je, dat maar later pas, kijk, ze is toen, toen ik zelf vader geworden, van, van uh, de eerste, jaar, nu inmiddels uh, vijf jongetjes, als je... En uh, je wat, wat een mensenleven waard is, Want uh, als je zo'n zo knap in je hand houdt, onvoestelbaar dat ik dus, uh, ik probeer het vanuit mijn vaders kant te bekijken, eerst dat twee kinderen is mijn kinder in spijt geraakt, mm -hmm. en dat je dan vervolgens een zoon hebt die dus uh, naar een, ja, uh, dat oorlogsgebied. Ja, oorlogsgebied gaat het leeftijd. Gaat met, uh, en uh, mijn vader zegt gek joh, dat je, gaat, dat is die, die, die kroaten zijn, die zijn idioot. Ik zei, ja, maar laat ik eerlijk zijn, had jij hetzelfde verdaankelijk zijn, hetzelfde auto zijn. En hij zei, ja, ik heb hetzelfde gedaan. Maar ik, ik moet, als ik nu weer uh, terugkijk, dan, dan nu, dan naar mijn eigen kinderen. En ja, dan ze nog maar acht. Maar ik, ik moet er niet aan denken dat, dat hij uh, later in zijn hoofd zou halen om de te worden. En bij spreken spreekt het niet wat voor conflict uh, uh, dingen gaan doen. Dat, uh, ja, ik, bedoel, ik zou het accepteren natuurlijk, maar het is ja, ja. Een, uh, moeilijk voor te stellen. Ja, precies. Maar uh, als ik het zo hoor, dan ben je toch wel echt gaan waarderen wat een voorrecht het is om vader te zijn van, uh, van de vijf jongetjes. Ja, absoluut, vijf de, dan staat ze die aaien open en ze het ja. als, als je zelf vader bent, dan zie je het de, de, harde contrast tussen gewoon een jonge hond zijn en. De, de, en, dat, en ja, het is zie je wel sneeuwjes onder hen Ja, goed, dat is gewoon een kind, maar als dat je, dat je eigen is, dat je. Wat een schipje met ja, ja, je, bent van de, je van, van de vaderschap. Ja, je bent van de andere kant gaan meemaken. Oh, ja, mooi om te horen, eh, Erik. Ik wil je bedanken voor je, voor je tijd. We moeten gaan afronden, want het is eh, bijna vier uur. Ja. Ik, eh, ik wens je nog een uh, goede nacht. Dat werk werkt ze nog. En tot zover het, het onderwerp over, over vaderschap. Het komende uur gaan we veel muziek draaien. Mooie muziek komt eraan van onder andere uh, Joe Cocker. We hebben ook nog Tracy Chapman. Ik zie Toto staan. Uh, kortom, nog een mooie uur om uh, lekker te blijven luisteren... naar De Nacht op 1 hier op Radio 1.